Op voor 2007. In 2008 zijn we opnieuw met het beste, het slechtste en alles wat daartussenin zit. Voor iedereen alvast een fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar.